Drie uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark.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 of dat hij daarmee wacht tot zondag. Het lijkt erop dat voormalig eurocommissaris Monti de opvolger van Berlusconi wordt. Italië moet flink bezuinigen om niet in dezelfde positie te belanden als Griekenland. In een plan dat nu is goedgekeurd door de Senaat staat dat Italië bijna 60 miljard euro moet bezuinigen. Verder moeten de belastingen worden verhoogd en worden de salarissen van ambtenaren tot 2014 bevroren.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 ANB ah, nee, verkeersinformatie Er staan 15 files. Er is wel een aantal ongelukken dat die vrijdagmiddagspits verstoort. Dat is vooral het geval op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Er staat na een ongeluk tussen Sliedrecht-West en Knopend-Gorkum... 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd... bij Rotterdam Centrum. Vijf kilometer file vanaf Knopend-Terbrechtseplein. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijstroken dicht. De A27 van Breda naar Utrecht, wat recenter een aanrijding tussen Oosterhout en Hank, 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten, er is er dus nog maar eentje over. En helemaal dicht is de N44 richting Den Haag tussen Wassenaar Zuid en Duindicht. Flink ongeluk, verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan dus beter omrijden, want er staat een lange file tussen Leiden en Wassenaar Zuid, 6 kilometer. De omleiding die loopt over de A4 en de A12.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 Jan Mo. Een hele goede middag en welkom hier vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Worden de strengere examen eisen op middelbare scholen te snel doorgevoerd? Een debat zo direct tussen Ton Elias van de VVD... en Joost Slachter van de VO-raad. En natuurlijk de column van Bert Brussen. De rubriek, de rubriek. Het is vandaag 11 november, Sint Maarten. Dit feest wordt in Nederland mondjesmaat gevierd, maar het is wel weer in opkomst. Als het aan de heer en mevrouw Tietz van Amerongen ligt, gaat dit vaker gebeuren. Uh, meneer, waarom? Uh, we hebben toch al genoeg feesten? Ja, maar dit is zo'n prachtige traditie. Het is al heel oud en het ja. wordt in erg veel landen gevierd. En over de omstaansgeschiedenis zijn uh, bijzonder veel speculaties. Ja. Het ja. zou komen van een Germaans winterfeest... Of ja. het is juist kerkelijk van... Ja, ja. Uh, Oost... en, en anderen Om... zeggen weer een vruchtbaarheidsritueel. Hè? En de een viert het met ja. vreugdevuren, de ander met optochten. En hier in Nederland gaan de kinderen langs de huizen met lichtjes. Hè? En dan ze zingen en ze krijgen dan snoep of fruit. Ja, ja, ja. en dat moeten we ja. weer meer gaan vieren. Ja, omdat het zo'n enige gegeven is, hè, dat kinderen dit kunnen doen... en dat ze dat ook zo ontzettend graag doen. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Die ervaring hebben wij althans ja, ja. zeer men, zeker. Men denkt dat de jeugd van tegenwoordig alleen maar achter de computer zit... en geïnteresseerd is in Facebook en games en dergelijke. Maar zoiets vinden ze ook leuk, hoor. Vooral de kleintjes. En moet je die kleintjes dan zomaar alleen langs de straat laten nee. gaan... s'avonds laat? Hè? Dat is, is dat niet gevaarlijk? Nee, nee, de hele kleintjes niet, hè? Die gaan onder begeleiding, hoor. Van de ouders? Nee, in uh, ons geval van de grootouders. U. Inderdaad, wij gaan ja. met onze kleinkinderen okay. mee. En we hebben er zes, en dat is zo vreselijk plezierig, ja. hè? Bij ons in de buurt, in Aardenhout, lopen we dan. Hè? Ja, dan uh, maken we eerst thuis samen de lampion, hè? Leuk. Knutselen, dat doe ik heel graag. Ja, ja, dat kan mijn man heel goed en ja. vreselijk geduldig met die kleintjes. Ja, aan. want die kunnen dat natuurlijk niet echt. Die, die moet je veel helpen. Ja, eigenlijk maakt mijn man alle zes lampjons zelf. O, wat een werk. <laughs> ja, maar het is voor een goed doel. Ja. Hè? De, de kinderen zamelen in voor een goed doel? Nee, de kinderen krijgen snoep, maar wij andere dingen. U? Ja, zeker. Wij doen dat niet voor niks. Wat krijgt u dan zoal? Uh, fijne bonbons, bijvoorbeeld. Zo. Of een uh, goede wijn. Dat is natuurlijk aard en hout. Uiteraard. Ja, een blikje caviar. Truffels. Nou, nou. Ja, vorig jaar nog een zo goed als nieuwe golfclub. Heel plezierig. Ja, die van mijn man was gebroken. Ja, waar heeft u dat dan nodig? Meneer, er is een economische crisis ook voor ons. Zeker voor ons. Wij zijn enorm gecrashed op de beurs. Heel veel verloren. ja Maar dat kan toch eigenlijk niet? Een feest voor kinderen en dan gaat u lopen bedelen. Nou, een ludieke nou. vorm van bedelen zou ik het willen noemen. Kijk, kijk, rechtstreeks hulp vragen bij onze buren, dat, dat is de cru. Dus wij gebruiken de kleinkinderen dan eigenlijk... om er zelf ook een graantje van mee te pikken. Precies. Die en, en wat is dan de opbrengst op zo'n avond? Nou, dat kan bijzonder veel zijn, hoor. Vorig jaar bijvoorbeeld nog drie pond foie gras. Amper over de datum heen, heerlijk. Ja, dat was zalig. Ja. En, en waar hoopt u dan vanavond op? Ik hoop op een grote doos cups voor het espresso-apparaat. Grand cru. Dat zijn de beste, ja. Ja, en, en een grote wilde zalm, hè, wie weet. Ook een tijd niet gegeten, nee. Ja, of wijn, een mooie pommerol. Een goede sigaren, Romeo en Julietta, hoop ik. Cubaans? Ja, een Churchill sigaren, die zijn heerlijk. Oh ja, heel lekker. En rookt u ook sigaren? Ja, alleen hele goede. Je, je mag je trouwens niet roken, hoor. Nou, dan neem ik eentje voor achter het oor, eentje voor thuis. Heel graag. Alsjeblieft. Ja, en deze halve fles wijn zal ik die dan meenemen, hè? Dat is, dat is een bijzonder lekker. Nee, hoor, laten we die maar staan. Uh, dank voor de gek. Ieder Bouwman, Bas Hoeflaak en Marjan Lijf. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen natuurlijk met verstand van zaken. In debat over een stelling. Vandaag over de strengere exameneisen voor middelbare scholen. Want dat het onderwijsniveau omhoog moet, daar is iedereen het wel over eens. Maar lukt dat via die strengere eisen? En vooral, moet je die in één klap invoeren of moet je daar langzaam naartoe werken? Gaan we het over hebben met VVD-parlementariër Ton Elias... en met de voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slachter. de welkom hier in de kroon. Uh, Sjoerd Slachter, om met u te beginnen. U bent van de vo de vertegenwoordigen vertegenwoordiger van de scholen, zou je kunnen zeggen. Um, was u met de huidige exameneisen geslaagd voor uw middelbare school? Uh, dat weet ik niet precies. Ik ben bioloog, heb heel lang voor de klas gestaan. Maar als ik de huidige biologie-examens uh, zie... dan had ik die, denk ik, niet voldoende kunnen scoren. Ah, en als je... dat voor de andere vakken geldt... dat zegt dus iets over uh, de groei en aan kwaliteit... die het onderwijs uh, heeft uh, doorgemaakt. Het is wat moeilijker en wat strenger voor de Ton Elias... als u dat eerlijk zou moeten inschatten... Nou, ik heb vorig jaar met mijn zoon het HAVO-examen meegedaan. En dat viel me verdraaid niet mee. Uh, maar dat was uh, nog niet strenger, toch? Nou, nee, maar... <laughs> nee, ik begrijp de ondertoon van de vraag. Nee, uh, het punt is dat die examens helemaal niet zo makkelijk zijn. Maar dat de beoordeling daarvan, uh, Het is vrij makkelijk om een vijf of een zes te halen. Daar zit het probleem. Het is hartstikke moeilijk om een 8 of een 9 te halen... maar het is vrij makkelijk om een 5 of een 6 even te halen. Ja. Ook al is de stof lastig. Voor het debat zelf, uh, want die exameneisen die zijn dus dit jaar omhoog gegaan... meneer Slachten, kunt u even uh, kort de belangrijkste veranderingen uitleggen? Ja, dat zijn er een heel aantal. Hè. Eén, je mag dus niet meer uh, lager dan een 6 gemiddeld staan. Dat is één. En Twee... gemiddeld, dat gaat dan om het centraal uh, examen en het schoolexamen. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, bij de kernvakken, zoals rekenen, wiskunde taal mag je maar 1-5 halen. Dat betekent dat het compenseren wordt ingewikkelder. 1-5. en dus alles daaronder? Ja, vier... ja dat is twee vijven. Dan ben je gezakt. Al okay. heb je allemaal 98 en negens voor andere vakken. Het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen... mag maar een half punt bedragen. Als dat meer is, krijgen scholen problemen. Er komt een rekentoets aan die straks ook selectief meewerkt. Dus het is een opeenstapeling van een aantal factoren... die het examen, wat al behoorlijk zwaar is... zoals de heer Elias net aangaf, nee, nog zwaarder nee, maken. Niet. Goed. Nou ja, dat, dat is in ieder geval helder... Hè, in hoeverre het dan strenger is geworden. We gaan daarom debatteren, of u gaat daar, daarom debatteren... over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. Strengere exameneisen moeten meteen worden ingevoerd. U krijgt eerst allebei een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken. En Ton Elias, VVD, een halve minuut om aan te geven... waarom u het met de stelling eens bent. Ja, nou, Ik ben het daarmee eens omdat wij allemaal zeggen dat onderwijs hartstikke belangrijk is. Dat we er tegen zijn dat er een zesjescultuur in Nederland er is ingeslopen. Ja, En school is niet alleen maar leuk. Uh, je moet niet alleen maar vragen als je kind thuiskomt was het leuk. Maar ook heb je wat geleerd en heb je wat gewerkt. We zakken langzaam een klein beetje weg. Niet zo dramatisch als wel eens wordt beweerd. Maar we moeten gewoon oppassen dat landen als India en China ons niet voorbij lopen... En daarom zeg ik, de eisen moeten omhoog. En dat betekent strengere examens. Ja, Je zou ooit een keer door de branding heen moeten. Het is de eerste halve minuut, Schootslachter-VO-raad. Waarom vindt u niet dat die eisen meteen moeten worden ingevoerd? Ja, allereerst, het Nederlands onderwijs scoort goed. Het scoort internationaal goed. Maar, en dat zijn we ook met de stelling eens, het moet beter. Het moet vooral beter omdat we internationaal die red race bij moeten houden. Maar als je zo'n grote verbeterslag begint, en dat willen we, moet je niet aan de achterkant bij de examens beginnen, maar aan de voorkant in de klas. Dus eerst beter rekentaal-science onderwijs. En als dat resultaat opleeft, de examenscijfers opschroeven. Niet aan de achterkant beginnen, Toen Elias, VVD, 2,5 minuut. Hoeveel jaar zijn we dan verder? Ja, u mag, u mag meteen nee, band, toch? Als u wilt, mag u ook meteen ja, in debat. Ja, Dan doen we dat. Leuker. Laten we die halve minuten voor ja. wat het is. Okay. Een vraag aan uh, Sjoerd Slachter. Nou, een, een loopbaan van een, een VWO'er duurt zes jaar... een hafist vijf jaar en van een VWO'er vier jaar. Als je dus aan het eind met nieuwe eisen komt... Lijkt het heel logisch, vooral als je ook verwacht... dat dat evenwichtig over die jaren verdeeld wordt... dat je zegt, nou ja, neem dan vier jaar. Zoveel dan jaar dan zijn we verder, zeggen, meneer. Jaar. Maar, uh, ja. Ik vind het typisch weer zo'n onderwijsreactie... om uh, problemen voor je uit te willen schuiven. Laten we die pijn nou gewoon in één keer nemen. En natuurlijk betekent dat dat uh, uh, ouders en kinderen gaan piepen. Daar kun je kanon op zeggen... Dat wisten we ook, heb ik ook in de Tweede Kamer al gezegd. Dan, tuurlijk gaat dat gebeuren en laten we dan alsjeblieft als politici... het gebeurt nu ook gelukkig in de Tweede Kamer wel. In het onderwijs kennelijk nog niet. Pootstijf maar misschien houden. krijgen we meneer Slachter ook nog wel om. Ja. Uh, nou, U zegt ja. ouders en kinderen gaan piepen, maar meneer Slachter is gaan piepen. Want meneer Slachter, u hebt... Maar ook uit... voor die ouders. Ik ben ja, het eens maar u met... Hebt, maar even dus vragen, de rug recht ja. houden, want anders komen we niet door de branding heen. We Helder. weten het allemaal, als je op een koude dag de zee inspringt... is het in het begin helemaal niet prettig. Maar als je flink doorzwendt, word je vanzelf die slachten, want u hebt uitgerekend ja. wat er zou gebeuren als dit jaar al die nieuwe eisen ja. ingevoerd zouden ja, zijn. 18.000 leerlingen zakken en dat loopt door deze 18.000 leerlingen meer, meer. zakken dan. Nu. Zouden ja, dan ja, zakken? Ja, ja. Ja, maar dat zicht? heeft hij gevraagd aan leerlingen die nog niet met die zwaardere ja. eisen waren geconfronteerd. Dus dat is geen En, echte en echte we hebben calculerende ja. leerlingen tegenwoordig. Ja. Ja. Het enige goede wiskunde die wat ze nog doen. de bovenkant? He. Die calculeren. Het, het enige leerlingen. goede wiskunde wat ze nog doen is uitrekenen hoe ze aan een 4,46 komen want de 4,46. Mag de een ja. een 4,46 is een ja. 5. En ja. een 5 plus een 6 is een 5,5. En dat is samen weer een 6. Ja, maar dat, dat is ongeveer het enige rekening dat ze maar dat kunnen. heeft meneer Elias dus... vroeger als VWO'er uh, gedaan. Misschien als gymnasiast. Maar een VMBO-leerling die echt moet vechten om een diploma te halen. Dat is geen jongen die, die dat gaat is geen calculeren leerling. dat hij met een 4,6 of een 7,3 het net haalt. Geen maar maar meneer Elias, nog even terug op wat u net zei. Want u verwacht dus niet dat dit jaar, nu die eisen wel ingevoerd zijn... dat er dan inderdaad 18.000 nee, meer zullen zullen Nee, natuurlijk niet. als je dat nu hebt... Hebt gevraagd. Daarom. Dat, dat, dat, hai, dat onderzoekje rammelt natuurlijk aan alle kanten. Dat wij meneer de slachter zelf ook. alle scholen. Als je aan kinderen vraagt nadat ze hun schoolexamen hebben gedaan. Uh, hoe, hoe, hoe loopt het nu verder? Ja, dan hebben ze niet extra een tandje erbij gezet... om te zorgen dat ze nee. op dat centraal examen in die zin, worden. ik, wil, ik één ding ja. vooral waarschuwen. Hè. Wij uh, vinden het op zich heel juist dat we strenger uh, aangepakt worden... om de term van uh, meneer Elias te gebruiken. Dat moet ook. De ambitie in het onderwijs moet omhoog. Maar je moet heel goed nadenken... Dan moeten we niet goeie, beginnen met het vijf jaar vooruit te gebruikt. Wat door deze discussie heen loopt is selectie, verwarren met kwaliteit. Het is geen kunst voor een schooldirecteur... Om om die cijfer, hè, die meneer Elias omhoog wil... om die in één, twee jaar heel hoog te krijgen. Waarom zou je dat doen? niet dan? Nou, dan ga je betere leerlingen toelaten. En dan laat je slechtere leerlingen of zwakke leerlingen... Dan verhoog je de je drempel. En dat is waar wij je iedere keer voor waarschuwen. Hè, pas op dat je met dit soort prikkels, die op zich goed zijn... en waar wij ook iets mee willen doen... dat je niet perverse reacties krijgt. Want dan zijn straks al die andere leerlingen... Die halen het niet meer. Meneer Elias? En dan breng je niet het onderwijs ja, Nee, Maar verder. dat het altijd nog slechter kan... en dat er ook nog een nog erger gedrag mogelijk zou zijn... ja, dat geloof ik wel, dat is tot je dienst. Maar mag ik nou eens vragen, meneer Slachter, u, u staat hier namens de scholen. U bent werkgever. Ja. U bent werkgever van al die leraren in het onderwijs. Je zou toch zeggen, u moet ervoor staan dat u het beste product aflevert? Absoluut. Binnen de kortste keren en niet Zeker. pas over vijf jaar. Ja, nee, maar dus dus wij, als die nou, begint u met zo'n afhoudend uh, verhaal. Meneer Slachter, daar zijn ze er ook niet aan toe. Ja, maar in die wij, maar. Ik, ik verschil niet met uh, meneer Elias over de doelstellingen... De Nee, maar zolang je maar weer vijf jaar vooruit kan schuiven. Nee, nee, nee, ja, zo kan ik het ook. dat uh, wij ook door de politiek vaak aangesproken worden... om die ambities wat op te voeren. Maar je moet iedere keer... Het gaat om kinderen. Kinderen krijgen één keer de kans in vijf, zes jaar... om een middelbare schooldiploma te halen. Maar zegt minister van zelf, U wist al drie prekels. jaar lang dat deze nieuwe eisen aan ja, zaten te komen. Zeker, maar goed, de druk hè, om te presteren... de landen die ons links en rechts aanhalen... waar meneer Elias begon, dat is ook net van de laatste ja, jaren. Ik vind het echt voor, een beetje... Op, een, en dat je niet zomaar allerlei maatregelen in de school dropt, dat klinkt fantastisch... Het gaat maar snel. uiteindelijk dien je er niet de leerlingen mee. Maar als de, dan de leerling het niet halen, dan verdienen ze het dan misschien ze ook, ook niet. Als dan je dan ze... dan dan ze... een leerling niet ze... een cbo diploma dan haalt... dan hebben ze toch ook niet dan het, het goede niveau. Op zonder diploma. Was maar dat is dan toch terecht dan. als ze het niet halen, of vindt u dat niet? Nou, maar dan krijgt de samenleving dat via een U-bocht keihard terug... want de jongens die komen niet aan het werk. die nee, gaan straks heel wat geld kosten... en dan noem ik nog niet eens de andere risico's die erbij horen. Ik vind het een beetje een zeurverhaal van de 20% zwakste scholen die meneer Slachter ook moet vertegenwoordigen. Er, sta, er zijn allerlei rectoren die staan gewoon in en zei anders al twee dagen geleden. Daar hebben er geen mee, we geen probleem mee. We zijn twee jaar geleden al begonnen. Ja. We hebben gewaarschuwd. Ik was op de school van mijn zoon zelf. Ik heb thuis iemand in de eindexamenklas op dit moment. Als je op, dus op tijd is, was begonnen, dus is ik dus blij probleem. met het beleid. Ja. Maar begin van het jaar hadden we daar zo'n ouderavond. Er werd keurig aan die ouders uitgelegd: jongens, tandje erbij, ietsje harder. Het is wat strenger geworden, een beetje gemor in de zaal. Ja, en dat is het dan. Zijn en als helder, we er nou ja. niet een keer doorheen gaan nogmaals, dan, dan komen blijven we niet. emmeren. Ik wil tot slot van u beiden weten, meneer Elias, vindt u dat er in de argumenten van meneer Slachter iets of helemaal niets zit? Nee, ik snap het wel. Hij is zo'n vertegenwoordiger van een club die alle scholen moet vertegenwoordigen. En daar zitten er ook een aantal bij die gewoon veel te laat zijn begonnen. En die de realiteit niet voldoende zelf onder ogen hebben Maar dan hadden ze maar eerder moeten beginnen. En ik vind dat ze alsnog, de tijd en daarom vind ik het een goede discussie, ze moeten alsnog als de donder in de benen komen, om die leerlingen niet te dupen daarvan te laten. Andersom, meneer Slachter, zit er iets of helemaal niets in het argument van de dat de politiek harde eisen aan de scholen Stelt, terecht dat de politiek ons, ons aanzet om die ambities omhoog te voeren. Maar pas op dat je niet maatregelen neemt die juist aanverrechts werken. En dan zeg ik dat heel, met heel veel nadruk... in het belang van de zwakkere leerlingen. Ja. Die gymnaargeoord ja. en die VWO'er, die, die, die kan calculeren... en is een hele grote groep leerlingen die kan calculeren. Die moeten in ieder geval niet allemaal hard aan en, de slag. En, en, en we zijn als samenleving veel verder van huis... als die straks uit het onderwijs verdwijnen. En, en pas duidelijk. op dat we niet als beleidsmaatregel weer in de volgende truc van het onderwijs stappen... een beetje mee te veren de en vervolgens niet Ik kan te het doen. niet nalaten om toch het laatste woord te nemen. Sjoerd Slachter van de VO-raad, allebei dank. APPLAUS. Muziek weer, Renske Tamniau en Perquizet. You say to me, we can be, as as can be in each other's company. But you, see, I can only be this little lonely me who finds it hard to be a wee. Though you are so very dear to me, still I feel left out in our solemn unity. Today might be the loneliest day that we have ever seen. Het is uh, vroeg ik uh, muziek van een film en als je wist welke film dat was, dan kon je dat mailen en dan kon je uh, de filmmuziek op cd winnen. Dat hebben heel veel mensen gedaan en we mogen zes van de EP's, want het is een kleine cd, mogen we weggeven. De winnaars zijn Robert Benschop, Maarten Kaya, Fred Jacquet, Diederik Hubinet, Anton Masteling en Bart Steens. Allemaal van harte gefeliciteerd. Renske en uh, uh, Pieter, Pieter is uh, per uh, zeg ik maar even voor het gemak. Dat klopt. zitten hier uh, muziek gemaakt voor deze film. Dat, dat is een, ook echt een co-productie geweest, uh, Pieter? Ja, uh, zelfs een, uh, een, een co met drie mensen. Jasper Sluijer, <lacht> toetsenist ook in mijn band. Die uh, uh, met hem samen en met Renske hebben wij die muziek uh, gemaakt. Ja, ja. Nu, nu is het natuurlijk al anders als je muziek voor een film maakt... dan, dan gewoon een nummer hè, kunt componeren. Neem ik aan helemaal zoals je dat zelf wil. Maar dan ook nog met z'n drieën. Is dat niet lastig? Nou, ik heb me vooral ook op de tekst en de melodie gericht. En uh, er is één liedje van mijn hand. Maar voor de rest hebben we steeds bij ieder liedje een beetje gekeken... wie de, de, eigenlijk de, de aangevers waren. Maar wat was de opdracht? De Want moesten jullie de film bekijken? en daar muziek Ja, ja op? we kregen de film vanaf het begin. En uh, het is best wel complex. Het is een, uh, een raamvertelling met meerdere personages. Het gaat over eenzaamheid. En, um, en ze had eigenlijk ja, die uh, Maler-compositie, de vijfde van Maler, had ze gebruikt... Als inspiratie. Als inspiratie. In. En daar moesten we eigenlijk per deel van het Maler-stuk een liedje Maar dat is natuurlijk schrijven. ook heel veel instrumentaal, dan zou het wel dit allemaal liedjes nou, voor teksten zijn. Nee, dat is het leuke van, van deze klus. Was dat het, um, het zat eigenlijk tussen filmmuziek en popsongs en pop -songs in. Dus het, uh, het, zijn, het is een film waar eigenlijk voor de rest geen muziek in zit. Op het moment dat er muziek in zit, dan is het heel erg op de voorgrond... En uh, wordt er ook, is er geen dialoog doorheen. Dus het is in principe heel eervol voor, film, voor een filmcomponist ja. om, uh, ja. om, om je, zo te Je hoeft niet te scheiden op de achtergrond. Uh, nee, er is, is het niet veel muziek. Precies. Het, nou ja, dat, dat vind ik ook tof hoor. Dus eh. laat ik niet. Uh, dat kan ook, ook mooi, dat daar geen yeah. over staan. Maar... Wat heel leuk aan is, is dat er zit niet heel veel muziek zit in... maar op het moment dat de muziek erin zit, zit er goed in en op de voorgrond. En, en dat is natuurlijk heel eervol. En... Ja, en ze wilde ook een beetje dat uh, de teksten een soort van uh, geweten waren... van de personages, dus eigenlijk de vertellende rol. No, daar ben heb de jij film... je mee bezig gehouden? Ja, ik heb heel veel met haar gezeten en steeds... Uh, en ze was heel uh, precies met de teksten die ik bracht. En ook echt ieder woordje werd... Dus uh, we hebben eigenlijk van ieder lied denk ik wel een stuk of tien versies gemaakt steeds. Ja. En Pieter, jij hebt Renske erbij gehaald? Ja, ik... Uh, ja, ik Omdat? Nou, ik kreeg eigenlijk die klus uh, binnen... eigenlijk een beetje uh, als een soort eerste hulp. In die zin dat... ze hadden ervoor met andere componisten gewerkt... was dat was het niet gelukt of zoiets. En toen, het moest heel snel gebeuren. Ja, toen had ik anderhalf een maand. En, uh, en toen dacht ik ten eerste... ik was dan ook bezig met een documentaire voor Michiel van Erp. En ik dacht van, oké, okay, ik wil het heel graag doen. Maar ik ben al druk. Dus ten eerste dacht ik, ik ga dit samen met iemand doen. Dus heb ik ook meteen Jasper erbij gevraagd... dat het we samen konden gaan componeren. En uh, zij zocht een zangeres die... Uh, zowel All Out Soul kon gaan, als heel ingetogen, zingen zongwaard. en iemand die goed is met tekst. En toen dacht ik wel echt meteen Renske. We gaan zo direct <lacht> nog twee nummers horen van jullie. Uh, van de film Lotus dus. Nog een keer die naam. Uh, dank tot zover. Ja, ja, ja, ja, ja, Hier weer een brussel op de vrijdagmiddag. Borreltijd. Nu ook live te zien op de Avro-webcam. Vandaag ben ik met de auto hier naar Café de Kroon gekomen. Het klopt inderdaad dat ik op kruipafstand hier vandaan woon... maar omdat het dus duurzaamheidsdag is... ben ik speciaal met een op stookolie rijdende hummer gekomen... die, as we speak, stationair staat te draaien... met de lichten aan, de deuren open, de verwarming op 29 graden... Ja, dat kunt u heel gemeen vinden. Of hoe heet dat woord ook Oh ja, ironisch. Of, maar dat is, als u boven de 55 bent, hufterig. Maar ik ben dus een groot idealist en ben ervan overtuigd... dat een degelijk stukje antiduurzaamheid naar de mensen toe... bijzonder helzaam kan werken. We worden in het land inmiddels kapot geterroriseerd... door zelfingenomen, zelfbenoemde, dichtgetikt en vooral humorloze, ik benadruk humorloze, idealisten en andere wanhopige naïvelingen... die graag, ik citeer... Een mentaliteitsverandering teweeg willen brengen. Grote verrassing: die mentaliteitsverandering is altijd gericht op minder humor, minder lol, minder genot, minder succes, minder easy living, minder drugs, seks en alcohol. Meer ontzag voor heilige huisjes als God, Jezus, Allah en de Profeet. Maar dat is alleen als je stripresistent voor de Volkskrant bent. En sinds de uitvinding van de nieuwste bankmarkttheorie genaamd opwarming der aarde, vooral gericht op duurzaamheid. Dat is op zich al erg, maar het soort van mensen dat graag alles duurzamer wil... trekt daar ook altijd een kop bij alsof ze zelfstandig het kernafvalprobleem hebben opgelost... door elke dag een grammetje uranium door een Max Havela koffie te roeren. Je hoort duurzaam, je ziet vouwfietsen, vaginisme... en lekker gek doen met een djembe op het Wereldmuziekfestival. En dat eigent zich dan dus even fijn een hele dag toe... om de wel leuk levende mensen kapot te magnieten... met alle handen duurzaam gelul als een truiendag consuminderen, de Toyota Prius en het propageren van een verbod op flessen bronwater. En per heden is het op 11 november ook anti-duurzaamheidsdag. Het programma van vandaag ziet eruit als volgt. Zo dadelijk het ritueel begraven van ingezamelde batterijen in het vondenpark. <tiedacht> Daarna voetbal met verarmd uranium voor jongeren. Op het menu staat bluefin, tonijn, foie gras en bio -kip. En als verrassing krijgt u allen een gratis jas van echt Bond. De dag wordt afgesloten met een vleesrijke barbecue op het terras. Dat zal worden verwarmd met 27 terrasverwarmers... inclusief gezellig kampvuur van brandende autobanden. Zo, en dan nu het kristalnachtherdenkingsjournaal met René Danen. René, wat zit je haar leuk, trouwens. Bert Brussen. En dan nu het NOS Journaal met Dick de Haag. Radio 1, het NOS Journaal. Griekenland heeft de namen van de ministers in de nieuwe overgangsregering bekendgemaakt. De lijst werd voorgelezen op de Griekse televisie. En zoals verwacht blijft het Venizelos aan als minister van Financiën. De leden van het nieuwe kabinet komen uit de Socialistische Paasok-partij, de Conservatieve Oppositiepartij en een kleinere rechtse partij. Het Syrische leger heeft in een aantal steden het vuur geopend op demonstranten. Zeker negen mensen kwamen om het leven, zeggen mensenrechtenactivisten. Sinds de protesten tegen president Assad in maart begonnen, zijn er al meer dan 3500 mensen gedood.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 De Universiteit van Twente geeft Adam Savage en Jamie Heinemann het doctoraat voor de popularisering van de wetenschap en technologie... in het tv-programma op Discovery Channel. In elke uitzending bevestigen of ontkrachten Savage en Heinemann theorieën, legenden en mythen. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Dank u wel. En welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit de Kroon Aan het Rembrandtplein in Amsterdam met Daan Westerink zo over doodgaan en voortleven op internet. Wilt u daar iets over zeggen, weten of vragen, dan kunt u het ons ook gewoon twitteren. Hashtag Afro VML. En natuurlijk Frits Barend, onze vaste gast over de sportieve hoogte en dieptepunten van deze week. <tied> Mensen, mensen, mensen, mensen, welkom, welkom, welkom. Het is de hoogste tijd voor een quiz. Het gevoel bij ons, satiremakers puurzang, zang... is toch dat wij per keer maar één onderwerp uit het nieuws aan elkaar kunnen stellen. Goed, dat zijn toch drie onderwerpen per uitzending van Vrijdagmiddag Live. Dat is ook zo. Maar als je leeft voor satire... als je satire-avond en satire bent, dan is dat bij lange na niet genoeg. Dan wil je meer. Er is genoeg om je overop te winden. Daarom dus de Satirequiz deze week. Een primeur. De manier om veel onderwerpen binnen korte tijd te kunnen behandelen. En daarvoor heb ik drie gasten uitgenodigd. Ten eerste, smelt paasbeen uit Reuzel. Smelt wel. Dankjewel, uh, leuk om hier te zijn. Je bent werkeloos. In between jobs. In between jobs. Yes. Maar je weet veel van het nieuws omdat je veel op internet te vinden bent. Nou, voor mij valt niet zo heel veel te vinden hoor. <laughs> maar ik zit wel vaak achter het internet, ja. Op het internet, al waar jij diverse nieuwssites afstruint op zoek naar nieuws. Nou, ik ben vooral heel erg van het reageren. Dus dat wil zeggen, ik lees een bericht half, dan ga ik daarop reageren... Met iets grofs of ongenuanceerd. En dan wacht ik tot daar weer iemand op reageert. En dan ga ik weer daarop reageren. Beetje ziek, een beetje saai. Ja, u bent dus echt een soort smerige achterbakse lul. Precies. Helder, naast u zit ons alle bekend Katharine Kuil. Niet echt heel erg in het nieuws of zo, maar op een gegeven moment moet je het als satire doen, satire team doen met de imitaties die je in huis hebt. Vandaar Katharine Kuil. Katharine! Even voor de duidelijkheid nogmaals, de imitaties alleen spot-on bij het woord Katharine. Dan is het echt herkenbaar als zodanig. Catherine. Goed, dat wordt lastig kwissen. Uh, zullen we dan maar de Lassie-formule gebruiken? Catherine. Lassie was een uh, bekende hond, die blafte één keer voor ja... ...en twee keer voor nee. Zullen we dat dan uh, zo afspreken? Catherine. Mooi! En als laatste gast hebben wij, en het is al een eer... ...de stem van Radio 1. Welkom. Dit is Radio 1, met het nieuws van Alicante. Ja, ja, ja, dat snap ik nooit zo goed waarom u dat zegt. Wat? Het nieuws van Alicante. Dat is een stad in Spanje. Mag ik hier nog reageren? Maar dat zeg ik helemaal niet. Jawel, doe nog eens. Dit is Radio 1, met het nieuws van Alicante. Ja, zie je nou wel. Het is een beetje zoals je dat ook hebt bij bepaalde liedjes. Dat je een Nederlands woord hoort in plaats van wat ze werkelijk zingen. Bijvoorbeeld bij dat nummer van Bob Marley. zaakje deze, maar ik zeg alle kanten. Ja, maar het klinkt anders. Maar goed, okay. He, het mooiste is wel dat alle Radio 1 luisteraars die dit gehoord hebben... vanaf nu, telkens als u op de radio bent, horen het nieuws van Alicante. In plaats van het nieuws van Alicante. Mag ik het eens proberen? Het nieuws van Alicante. Nee, dus, mag, mag ik het nog één keer proberen? Ja, ga u gaan. Dit is Radio 1 met het nieuws van Alicante. Ja, ja, ja Ali, Ali Ali Ali Ali Ali. beter, beter, maar ik het toch Alicante. Ali ja, ik ook. Ja, jij ook, Katharien? Katharien! Ja, nou geeft Ach. niks. Uh, we beginnen met de quiz: de vrijdagmiddag live satire quiz met vragen van Alicante. Ja, nu hoorde ik het weer. Ja, we hebben overigens gewoon een jingle laten maken, hoor. Ja, maar hoor. ik doe dat altijd. Dat is mijn werk. Ja, bij de nieuwsquiz. Maar dit is de quiz. Met vragen van alle kanten. Ja, dat is beter. Alle kanten. Ja, doe nog eens helemaal. De vrijdagmiddag live quiz. met vragen van alle Kanten. Godzannig. Wat? Ja, de tijd zit erop. Ah, nee. Volgende week dan. Volgende week, dames en heren. Bij deze beloof ik dat. De quiz. Zijn jullie er dan ook allemaal weer bij? Zeker. Ik ga het proberen. Katharine! Oké okay, dan. Blijf luisteren. Tot volgende week. APPLAUS <tied> Henry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marjan Luif. En aanschuiven nu Frits Barend... want die gaat het over de sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. En journalisten en rouwdeskundige Daan Westerink. Beide welkom. Frits, heb jij wel eens gehoord over uh, een begrafenis... die live via internet wordt uitgezonden? Uh, ik had er niet van gehoord, maar ik heb er vanochtend even over gelezen... omdat ik met mevrouw aan tafel zit. Dus je weet dat het gebeurt? Ik weet dat het gebeurt, maar het verbaast me wel. Maar meestal vraag je bij. Mensen die mij aan tafel zitten, heb je iets met sport? Zou je, heb jij iets met rouw, dan moet je dan aan mij vragen. Nou, laat me er anders van, want je hebt je erin verdiept nu... en je hebt dus gezien dat het gebeurt, maar zou ja. je het zelf doen? Je eigen uitvaart live op internet. Uh, God, ik heb er nog niet over Je hebt er daar niets over te zeggen nee. als je dood bent eigenlijk. Dat is nou, natuurlijk... je kan het voor voor regelen. Er ja, zijn ja. mensen die van tevoren al hun hele... Je zegt niet meteen ja. Rauwkaart, nee, ik zeg niet meteen ja. Nee. Nou, misschien nee. wordt het gewoon live uitgezonden ja. sowieso. Stinkt het stinkt Uitvaart. Uh, Daan, ja. want ja, dit, dit is een willekeurig voorbeeld. Uh, ik noem het, en je zit hier in de aanleiding van een congres... dat binnenkort gehouden wordt, een symposium over dood en het net... Mm -hmm. zoals het heet, de rol van internet bij ja. sterven, rouw en verlies. Uh, die, die rol van internet, die neemt toe? Ja, je zeker, ja, zeker. Ja. Op wat voor manier? Nou, je ziet dat mensen steeds meer de mogelijkheden hebben door internet om niet meer afhankelijk te zijn van die begrafenisondernemer die uh, thuiskomt en vertelt hoe het wel leven moet. Uh, maar dat je steeds meer mogelijkheden hebt om de boel in eigen hand te nemen. Noem eens wat voorbeelden. Um, nou ja, wat je net zei over die begrafenis uh, uh, die gewoon ook uitgezonden wordt met een livestream. Mensen uh, gaan gewoon met, met de webcam uh, mee met, met, met de rouwstoet en laten dat uh, direct op internet zien. Ja, dan lijkt het bijna five minutes of fame en uh, ja. alsof je iets regisseert. Maar er zijn bijvoorbeeld uh, mensen op wereldreis of er is familie in Australië en die kan niet bij die uitvaart zijn. En, uh, of je kan net dat vliegtuig niet halen, je bent gewoon te laat. En uh, er zijn ook mensen die aan het sterven zijn en niet afscheid kunnen nemen. Um, en dat, dat klinkt allemaal van, moet het nou allemaal maar kunnen? Maar het zal je maar gebeuren, hè? Vroeger wist je gewoon, als je ging emigreren naar Australië, was het gewoon voorbij dan... Uh... Zag je die familie nooit meer terug. En nu kun je toch afscheid nemen. En kun je toch een beetje erbij zijn. Vergoed het nooit. Contact in het echte leven is uh, volgens mij nog steeds uh, nummer één. Maar, ja, het is, uh, maar goed, het is contact met de doden. Het is een oplossing <laughs> voor mensen die er niet uh, ja. hadden kunnen zijn. Het is, het is één van de mogelijkheden. Ja. Maar het, is, het levert blijkbaar zoveel meer mogelijkheden op... dat er een symposium nodig is. Ja, en ik, ik, ik verbaas me aan de ene kant wel al die aandacht... maar aan de andere kant ook weer niet. Want uh, de dood, is he, zegt iedereen, is taboe... Ja, dat is onzin. De dood is helemaal niet taboe. Ja, de dood van bekende Nederlanders of van uh, iemand uh, die door een ongeluk of door een moord om het leven is gekomen. Daar wordt ontzettend veel over gepraat. Of er is een uh, er sterft een kind. En dat is altijd, dat grijpt ontzettend aan. En dat zie je ook op Twitter. Dan komt daar meteen ongelooflijk veel reacties uh, op af. Maar nadenken over de eigen dood, dat is nog steeds taboe. Maar ja, er komen heel veel reacties. Je zegt het uh, uh, uh, op, nou, het op ja, Twitter hangt een beetje van de leeftijd af. Ja, mijn generatie denkt daar nog ga niet zo over naar. Ook als dus het ik ben... om internet gaat, bedoel je trouwens. Of nou niet? ja, het, is wel, het biedt wel nieuwe perspectieven. Ja, en jongeren zullen dat meer doen dan ouderen? Bedoel je dat of niet? Nee, ik denk, de ouderen moeten erover gaan nadenken. Ja. En de jongeren zullen daar misschien veel makkelijker mee omgaan later. Ja. Maar ja, die, die, die reacties op Twitter... Uh, de, de, inderdaad, er ontstaan bijvoorbeeld ook condoliances-sites... over herdenkingssites van mensen op internet. Ja, je kunt, uh, nou ja, je kunt zo gek nog niet noemen... of er staan ineens 5000 reacties uh, op, uh, op internet... van mensen die je helemaal niet kent. Of je daar nou op staat te wachten of zit te wachten, dat weet ik niet. Ja, maar dat is toch al heel lang dat je bij... Als politici sterven, of als iemand in het Koninklijk Huis sterft... kun je cordellianse sturen per uh, e-mail? Ja, dat begon eigenlijk een beetje bij Princess Diana... dat ja. daar uh, massaal op de site daar van Buckingham ja. Palace mensen hun uh, uh, eerbetonen ja. he, of de, hun reactie konden nalaten. Maar je zegt of je nou zit te wachten op zoveel reacties... en ook van mensen die je helemaal niet kent. Uh, ja, ja, dat geldt natuurlijk andersom ook. Als jij, als jij besluit om bijvoorbeeld zo'n uitvaart via internet zichtbaar te maken... dat doe je dan niet alleen voor die, dat ene familielid... dat misschien te laat is en heel blij is. Maar de hele wereld kan het zien natuurlijk. Ja, je ziet dat die rol heel erg verandert. Dus net zoals dat bloggers heel erg belangrijk worden... Misschien nog wel belangrijker dan de officiële pagina's van sommige kranten of andere media... zie je ook, nou ja, vorige week een, een meisje van tien dat uh, heel ernstig ziek is en kanker heeft. En haar vader heeft een fantastisch blog, Kanjur uh, Guusje. Uh, en uh, je ziet dat dat ook een soort voorbeeldfunctie uh, heeft. En Omdat dat, is, dat kind dat ook wilde? Nou, dat werd gezegd, maar dat neemt dan zulke grote bizarre vormen aan. Uh, toevallig heb ik contact met hem via internet, hoor ik ken hem zelf niet. Maar iedereen zei van, uh, Guusje wilde heel graag trending topic uh, worden. Dus het, uh, iedereen moest dan de hashtag, hè, dat zijn die ruitjes ervoor. Yeah. Uh, hashtag uh, kan je Guusje, want dat was haar laatste wens. Terwijl Guusje uh, wist helemaal niet wat twitteren was. Oh, maar, dus dat was de wens van de vader eigenlijk. Nee, het was ook niet de wens van de vader. Het heeft hem wel heel erg goed gedaan. Je kunt je voorstellen dat als je. Nou ja, dat kun je niet voorstellen. Dat, dat is ook weer zoiets. Je kunt je helemaal niet voorstellen wat het is om een kind te verliezen. Ik ben ook ja. een kind verloren. Ja, nee, maar dus, Ik volg het ook, omdat ik zeg, want, want dan wordt het ineens openbaar. Niet alleen voor de mensen waar het misschien handig en, en, en fijn voor is. Maar ook voor. Dus iets wat intiem is, iets wat persoonlijk is, wordt ineens. Voor ja, de hele wereld toegankelijk. Maar dat verbaast mij ongelooflijk. Uh, ik uh, geef zelf ook les aan studenten. En ik lees toch uh, hele nare dingen uh, via Twitter... die gewoon openlijk toegankelijk is. Het maakt ze blijkbaar soms helemaal geen bal uit. Nu maakt Bert Brussen dat ook uh, niet uit. jij zit niet achter mij. Ik uh, blog ook onder mijn eigen naam. Het is de algemeenheid bij Twitter. Ook? Ja, ja, mensen in het algemeen ja. weten niet wat ze doen. Dus die zeggen gewoon nee. wat wij vroeger deden in de klas. Dat iemand gewoon, uh, nou ja, uh, voor mijn part uh, de volgende week niet meer zou zijn. Dat werd wel eens gezegd in briefjes of ondertussen. Wordt nu allemaal op het internet geknald. En ook wat betreft rouw en verlies. En dat is waar jij het over gaat hebben op dat symposium? Uh, ja, want. Nou ja, waar Om ik toch... ze daarvoor te waarschuwen bedoel ik? Of... Heel veel mensen zijn hartstikke bang. En het is niks anders dan een transportmiddel. Vroeger gebruikten we propjes en uh, briefjes. En uh, werden er rare dingen op uh, meesters ruggen geplakt. En nu doe je dat allemaal op internet. En dus ze zijn hartstikke bang. Binnenkort necro-TV. <laughs> Ja, nou, dat weet ik niet of dat zo... Weet je, alle vooraf... Ik weet niet of het erg is. Het is meer dat heel veel volwassenen van mijn generatie... ook de 40-plussers zeggen, is dat nou allemaal wel zo goed? Nou, ja. ze doen het. We leren kinderen fietsen. Je kan het gek vinden, maar het is een uh, nee. ontwikkeling... die sowieso uh, niet onkeerbaar is. Nee, en, en je moet nadenken over... want dat is wat jij net zei, hè, voortleven na je dood. Ja. Uh, ik heb heel veel profielen op internet. En ik probeer alles uit, want ik vind het hartstikke leuk om te kijken. Maar het is heel makkelijk om bij Facebook of bij LinkedIn... of bij Twitter een account aan te... Te maken. Maar zeg er maar eens op. Dat is veel moeilijker. Laat staan als je dood bent. Laat staan als je dood bent. Ja. Weet je wat je nodig hebt... om bij Twitter gewoon je account op te heffen? Of bij LinkedIn, hè? Ik krijg nog... regelmatig verzoeken van een hele oude collega. Die is uh, een half jaar geleden overleden. En nog steeds krijg ik af en toe een verzoek. Weet je met wie je zou kunnen linken? En dan krijg je die naam. Met die oude collega? Want dat wordt allemaal automatisch gedaan. Dat wordt allemaal autos, automatisch gedaan. Dat is heel vervelend. Je hebt bijna een verklaring van de dokter nodig... als nabestaande om dat account op te heffen. Heb je daar wel eens mee stilgestaan, Frits? Nee, ik nee, heb nooit meer stilgestaan. Met al die Jij, accounts? Jij, nee. nee. Dus er zijn en heel veel verwezen. Uh... Nee, maar goed, dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel... dat je nog post krijgt voor overledenen. Nee, ik bedoel, ik kreeg voor mijn overleden moeder kreeg ik vijf jaar later nog post... van ja. alle instanties. Ja, wij ook. Heel, heel ja, dus lang. Dat, uh, dat, en dat en gaat je, veel massaler. Dat is net massaler, zo, net en... vervelend. Dat, dat meisje... Dat, he, de, de mensen waar een, een memoriumsite voor is... of waar wat over getwitterd wordt... dat is net zoals die kettingbrieven. Dat, dat zwerft ook nog jaren over. Maar hoe, internet, hoe kom je dat? het? Uh, door soms, en dat is heel ouderwets misschien, eh, want je moet geloof ik bij LinkedIn faxen om iets op te zeggen. Dan denk ik ook, hoe kan dat nou? Af en toe een printje Vaxen. maken of een mailtje. Even naar op je. je, je ja, dat was heel vroeger. Ja, dat ging er een brief Bij LinkedIn zat er een mail, een, een fax. Ik moest ook echt even ja. nadenken. Maar je maar had twee mogelijkheden: je mocht of het online sturen. maar, ja, maar je, mocht je kan faxen. toch niet nu al alles op gaan zeggen voor het geval dat je. Nee, want je hoeft het ook helemaal niet op te zeggen. Het gaat helemaal geen bal aan dat jij nee. dood bent. Maar als, eh, als mocht mij iets overkomen, zou het toch fijn zijn dat mijn vriend. Op basis van de wachtwoorden die hij gewoon van mij heeft gekregen. En die kun je gewoon uitprinten. Dat je hebt gewoon een heten. lijstje aan je vriend gegeven? Ja, het hangt gewoon op de, op de muur. Moet je wel als het uit is weer allemaal veranderen? Nou, het is al twintig jaar aan, dus dat <laughs> verwacht ik niet. Nee, ik verwacht ook niet bij jou, maar in het algemeen is dat misschien toch je lastig. Dat gaat nu wel ver, Jan. <laughs> het is, dat is niet persoonlijk <laughs> ja. bedoeld. Nee, je moet ik gewoon nadenken. Je moet gewoon nadenken. Ja. En je moet nadenken, en als je kinderen dus hebt, als ze gaan twitteren... Ja, maar twitteren, bijvoorbeeld, is niet net erg... als je pincode, die, moet je toch, die mag je ja, toch nooit je echt opschrijven? Op. Ja, meer als ik daar ook nog over moet gaan nadenken. Nog weer een lijstje maken met al je wachtwoorden. Hoeveel pincodes ken je uit je hoofd? Iedereen die zegt continu van, oh god. 30. Ja. Uit je hoofd? Nee. Respect, nee. oh nee, niet meer. Nee, nou maar goed, maar dat is dus zorgen voor... dat als je bent overleden, dat het mogelijk is voor een ander... om al die, uh, ja, jouw aanwezigheid op internet... als je dat wil, weer stop te zetten. Ja, precies. Ja. En afscheid te nemen ook zoals jij dat wil. Dat je dat ook niet over moet laten aan een ander. En dat je niet eindigt als een rest in peace memorial site bij Facebook... met allemaal kaarsjes en bloemetjes... terwijl je daar echt in het echte leven verschrikkelijke de uh, over. Ja, het wordt tijd voor een etiket, een rouwverwerking op het internet. Gaat die er van jouw hand komen? Van mijn hand? Nou nee hoor, want ik ha haat betutteling, dus iedereen moet het gewoon zelf, het zelf weten. Lekker zelf bedenken. Ja. Dan ik dank je wel tot zover. Blijf zitten, want Frits gaat zo direct over sport praten. En wij gaan nu luisteren weer opnieuw naar Perquizit en Renske Tamniau. This? Is this what You wanted Is this all There is In a world of hurt Made of dust and dirt We're not as strong As we thought we were we keep on falling down We keep on falling down Until we hit the ground Until we hit the ground Van de Lotus EP, het nummer Voling. Percusset en Renske Tamniauw. Sport met Frits. Frits Barend. Hoofdredacteur, helden, sportkenner. En ook nog aan tafel daar, mesdrink, rouwdeskundige en journalisten. Ik vraag het altijd aan de gast tegenover Frits. wat heeft hij met sport? Ik kom uit een sportgezin, dus uh, ah. 88 was er, toch wel het hele grote hoogtepunt. Een grote gekte ook bij jullie. Maar, ja, maar sport, dus voetbalgezin bedoel je? Of? Voetbal, handbal, volleybal. Allemaal? Allemaal. En jij zelf? Uh, handbal, uh, handbal en voetbal en nu volleybal. Zo, leuk. Ja. Kijk aan, Frits is groot voorvechter van vrouwenvoetbal. Hè? Ja. <laughs> Ik was keeper. Je was keeper. Oh, ja, ja, dat is, nee, is toch ik vind, is Vooral Vrouwen ja, ja, moeten net zo'n mogelijkheden hebben om te voetbal, dat zeg ik de, altijd. Frits, de hoogte- en dieptepunten. We ja. beginnen met de top. Ja, Oké, okay, goed. De hoogtepunten? Dat is, uh, er is een tweede boek uit in de Kruifbibliotheek. En dan denk je: Kruifbibliotheek? Kruif- en bibliotheek. Kruif bibliotheek, dat link je niet direct aan elkaar. Dat is net zoiets als boven even door ons die een oudejaarsconferentie gaat doen. Ja, dat gaat hij doen, hè? Ja. Ja. De Kruifbibliotheek. Maar goed, dat is een tweede boek uit. Het eerste boek heet De Kruifie van Jan Eilander. En het tweede boek is met uitspraken. En dan hebben we natuurlijk zijn bekende aforismen als elk nadeel zijn voordeel. Maar in dit boek staan al zijn uitspraken. Je krijgt een prachtig beeld van Johan Cruijff. Zo voorspelde hij in 1967 al, net twintig jaar oud... dat het Nederlandse voetbal de wereld zou gaan verhogen. Wij gaan ooit het beste voetbal ter wereld spelen. Nou, daar heeft hij gelijk in gekregen. De ziener. In 87, een jaar voor 88, zei hij met Cruijff van Basten en Rijkaard, gaan wij de wereld weer veroveren, Heeft hij ook gelijk gekregen. Dan heb ik een paar echt typische kruifcitaten, Eén uit 1998. Tegen een Engelse ploeg hebben we een probleem met corners. Dus wat doen we? Geen corners weggeven. Dat is die prachtige kruiflogica. Met andere woorden, ver van je doel verdedigen. Dus als we normaal tien corners tegenkrijgen, zijn het er nu vijf. Dus vijf problemen in één klap opgelost. Punt twee. Als die gasten met vier verdedigers naar voren komen... Zijn ze niet te houden, want die Engels zijn allemaal van die grote kerels. Wat zeg ik dan? Ga ook maar met vier spelers naar voren, want er zullen ze er ook wel een paar achterhouden. Zo haal ik twee problemen weg. Nou, dat vind ik prachtige kruislogica. Je hebt het gepresenteerd, hè, deze week? Ik heb het gepresenteerd, uh, dit ja. Boek, ja. Maar hij heeft ook een paar typeringen die ik denk de Raad van Commissarissen, de huidige en de vorige, wel zullen herkennen. Hij zegt bijvoorbeeld al ergens in 1980. Ben ik autoritair? Dat niet. Maar ze moeten wel doen wat ik zeg. <lacht> en. Nederlanders zullen altijd al vertellen hoe het moet. Wat dat betreft zijn we een onsympathiek volk. Wat vind jij van Kruif? Da ja, ik vind het fantastisch als ik daar in zijn geboortewijkje uh, rondloop. Uh, in... Betondorp. Betondorp. Ja, dat vind ik fantastisch. Hè? Zo, die jongens die altijd, wat Herman van Veen ook zei: altijd op straat konden lopen. Ik denk ook die VMBO-jongens, met... we moeten het niet zo als zielig beschouwen. Gewoon als je uh, enkele tegenstand in je leven, dat denk ik altijd bij hem aan. is helemaal niet zo erg. Kan hem volgen, zelf, Kruif. Ja, ik vind dit prachtig. Okay. Ongeleefselijke beter. Heeft ja. iemand, ik heb hem daarover gevraagd. Hij heeft ook een paar uitspraken gedaan die pijnlijk zijn voor andere mensen geweest. Met Jan van Beveren, Gerard Vaneburg. Van Gerard Vaneburg zei bijvoorbeeld... Gerard Vaneburg is geen leider. Daar heeft hij de stem niet voor. Dat heeft Gerard Vaneburg heel lang achtervolgd. Daar ja. is hij veel mee gepest. Ja. En dat zei hij ook woensdag bij de presentatie. Dat was geen gelukkige uitspraak. Hij van, gaf toe dat hij dat niet had moeten doen. Ja, dus ook ah. de uitspraken die niet gunstig voor hem zijn, staan erin. Okay. Uh, dan nummer twee van de top drie. De wereldtitel van het Nederlandse zaalkarnaval, het korfbal. Nederland werd dit weekend wereldkampioen. En de bondscoach heeft net op tijd voor verjonging gezorgd, las ik. Zodat we met 60-10 van India wonnen. Dat betekent elke minuut een korf. Ja. En een van de deelnemers aan het WK heette Catalonië. Dus dat biedt perspectief. Want ik denk dat als Friesland volgendje ook een ploeg afvaardigt, gaat de WK-finale tussen Friesland en Nederland. Jij neemt het niet serieus. Ik neem het wel serieus, maar het is wel Nederlands carnaval. Het is hartstikke leuk om te doen. Je moet het doen... Maar het stelt internationaal helaas niks voor. Nou ja, we worden wel voor. altijd kampioen. En dan ga je eigenlijk naar die sport die ook vooral nationaal is. Het nationale carnaval op ijs. De nk afstanden vorige week in Heerenveen. En dat deed me erg sterk denken aan de Eredivisie. Waar ook de kleine ploegen van de grote ploegen kunnen winnen. Oh ja. Want TVM en Control, zeg maar Rabo en Van Kanselij van het schaatsen... verloren echt heel veel van de kleintjes vorige week. Dus schaatsen leken weer op zoals ooit was bedoeld. Gezonde boerendochters en boerenzonen die als kind dagelijks... Door weer en wind 20 kilometer heen en weer naar huis fietsen. Zaterdag en zondag de klompen uitdoen en even hard komen meeschaatsen. Zelfs wij is een kolom aan. Uh, want wie werden er kampioen? Pien Keulstra. Hollandse kan het niet. 17 jaar een Nederlands kampioen op de 3 kilometer. En 18 jaar een kampioen op de 5 kilometer. En ik zou je zeggen, hoe kan dat? Na ze verjaarde op 6 november vorige week. En op de korte afstand hadden we ook een kampioen... die niemand verwachtte. De 500 en 1000 meter werden gewonnen door Thijsje Oenema. Ook zo'n prachtige Theo Thijs en Kees de Jonge-achtige naam. En dat die schaats onder Renate Groenewald. Groenewald. En wat meteen ook vorige week heel leuk was... de terugkeer van Sven Kramer. Hij reed de 15 ja. kilometer. En hij heeft zich niet gek laten maken. Zoals in het Olympisch jaar, toen hij ziek was... en toch een keer tot de bodem ging. Dat heeft hem heel veel kracht gekost. Hij heeft nu naar zijn lichaam geluisterd. Twee keer verloren. En zoals Kruif had het kunnen zeggen, pas als je verliest kun je leren winnen. Hij komt weer terug, denk je? Hij komt weer terug, ja. Dan vol, schaatsen noemde je niet, hè? Bij de sporten. Nee, maar ja, ik sla de trouw open. Ik zie volleybals in Kroatië. Daar hoorde ik dan ook weer heel blij van. Over Nederlandse namen gesproken. Lonneke Sloetjes, hè, vervangster van non Vlier. Schaatsen vind ik ook geweldig, ja. hoor. Ja, nee, oh, dat, dat, dat ik vroeg ik Christa ons, genaturaliseerde <laughs> ja. Belgische. Ja. Binnenkaas etende boerendochters. We gaan naar de, de flops. Ja, dat is... Uh, uh, ik ga met drie beginnen. Dat is die voortdurende onduidelijkheden mystificaties rond Johan Cruijff die ruzie en die andere vierleden... Ja, leden wat draad, heel even, Dan, en, uh, voetbal interesseert je... maar kan jij dat, snap je nog hoe het zit met Kruijven en Ajax en zo? Kan je dat volgen? Oh ja, dat snap ik wel. Echt goed. Huh? Ja. ja. Ja, respect. Ik zelfs, ik als insider snap het niet helemaal meer oh. soms. Maar ik hoef er niks in, in, in te beslissen, Maar ik snap nee. wel dat hij... Hij, ja, ja, je, je, je, hij is groot geworden door zijn eigen wijsheid. En nou willen ja. we dat hij zich houdt aan de Eigen wijs, letterlijk en zo. Zo simpel is het ja. Ja. eigenlijk. Nee, dat ja. het is ook zo. Maar goed, woensdag schrijft de Telegraaf... dat een nieuwe commissie bij Ajax... met als prominent de KM Molenaar. Kruijf heeft verzocht af te treden als commissaris... om adviseur van de club te worden. Molenaar ontkent dat. Donderdag in het parool dat Kruijf van zijn functie neer te leggen... en het adres schrijft vanochtend in een reconstructie... of de record van Chris van Nijenatten. Kruijf weigert onmiddellijk op te stappen, maar dit is hem ook niet gevraagd. Berichten daarover eergisteren, dus in de telegraaf, waren onjuist. Nou, ik heb het woensdag bij de presentatie van het boek ook gevraagd aan Kruijf... klopt dat nou wat in het artikel staat? En dan heeft hij altijd hele cryptische antwoorden... En Perrault citeerde hem gisteren. Het is me wel en niet gevraagd, laat ik het zo zeggen, het is geopperd. Kortom, het is met andere, met andere woorden, er zijn twee waarheden. Eén van de Telegraaf en Kruif. En één van het AD. En de overgeleden van de Raad van Commissaris en Keë Molenaar. En dat blijft wel heel verwarrend bij Ajax. Ja, nou ja, het gaat, het is, het, ik, ik vind het althans bijna niet meer te volgen. Ik bedoel, nee, dat zeg ik. Het is ook niet meer te volgen. Ja. Dus is het dan wel of niet waar? Dat kun je bijna niet meer achterkomen. Nee, nee, maar je moet eigenlijk gewoon Kruif toch de baas maken. Eens een keer kijken. Nee, dat moet je ook. Maar goed, hij moet ook beseffen dat je natuurlijk moet samenwerken op juridisch gebied, op financieel gebied. Heb je mensen nodig? Nee, dat nodig. wil hij niet. Dus hij wordt gewoon de baas en dan gaat het mis. En dan zijn we er uiteindelijk van Nee, dan gaat het goed hopelijk. Oh, dan gaat het goed, oké. Okay. Nou, Daan zegt ook ja. Kruijf gewoon als dictator bij Ajax. Ja, ja Daan is ook voor. Oké, okay, nou, Maar goed, hij heeft wel heel veel verstand voor voetballen. Ja, absoluut. Maar goed, hij moet het gewoon eens worden met die andere leden ja. van de Raad van Bestuur. Hij moet het ook niet zo moeilijk doen. De flops nog. Uh, Oscar Freire, die boos is op Rabo. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft geen zin in de afscheid van de ploeg. Hij heeft er acht jaar, acht jaar gereden. Hij heeft drie keer bij Rabo Milan Sanremo gewonnen. Hij is één keer wereldkampioen geworden in de trui van Rabo. Hij heeft de groene trui de Tour de France gewonnen. Uh, het was altijd een echte broodrenner geweest. Dus je hebt nooit enige leuke uitstraling gehad. Zoals Michael Bogert en Tom Boon. Die gaven het volk ook wat. En nu gaat hij naar Katusha. En hij zegt dat het helemaal niet met geld te maken heeft. Nou, ik garandeer, het heeft alleen met geld te maken. Dus ik vind dat echt. Als hij zich dan zo opstelt, moet hij ook niet verbazen zijn dat Rabo ook zich als een bakker dat opstelt. Dat is ook zijn. Dat is een bakker, ja. En okay. ik bedoel, Rabo heeft voorkomen gelijk. Ze vonden niet meer dat hij waard was wat hij verdiende. dan moet hij ook niet zeuren. Dus erg kinderachtig. Maar de grootste flop of het ergste deze week was de dood van Joe Frazier. En het leuke bij Komscheid was wel de comeback van Ruud Terweide, Die natuurlijk Box die gevechten... Dus ja, moment Moe met Ali en Joe Frazier van nabij heeft meegemaakt. Jij zat ook als kind met natte haren naar de wedstrijd. Nee, niet meer met natte haar. Ik had al droge haar. Je toen. was al niet groot. Ja, ja. maar ik heb laatst ja. nog beelden, ja, ja. beelden van Joe Frazier teruggezien. Het was heel tragisch. Hè? Dat hebben veel van die grote kampioenen. Hij is nog steeds, denkt nog steeds dat hij die kampioen is. Je zag hem in New York in zijn sportschool lopen. Of waar hij woonde. En dat was echt heel pijnlijk om te zien. En het tragiek ook van Joe Frazier is dat hij is niet groot is door zijn eigen carrière. Hij is groot geworden door de aanwezigheid van Moment Ali. Die hij die die wel, die maakt... die wel verslagen heeft. Ja, hij heeft hij wel ja. verslagen, maar daardoor kennen we hem allemaal. Doordat hij Moment Ali verslagen heeft. Vind je dat Want ook tragisch ook... dan, als je zo'n oude bokser ziet? Nou, ik vond het, het heel Frazier. tragisch toen ik zag uh, de hersenscan van... Uh, Boxers, uh, dat vond ik tragisch. Ja, je hoort het ook wel als... Daar mater. zul je niet vrolijk van worden. Maar goed, er zijn heel veel boxers die heel oud worden... waar het heel goed mee gaat. Ja, ja, ja. hij is de eeuwige nummer twee, uh, denk ja, ik. Ook maar al goed, je hebt ook die thriller van Manila gehad... waar ze toen gingen een uh, gevecht over 15 ronden... en ze waren allebei... ze, werd, ze werd gestopt in de 14e ronde... En ze waren toen echt bijna allebei letterlijk bijna dood. Dat won Mohammed Ali. Ja, omdat Joe Frazier, de coach van Joe Frazier, wilde opgeven... En eigenlijk kon Moment Ali ook niet meer, de thriller van Manila. Tragisch, maar, maar ook een held voor je, Joe Jo Joe is echt een held voor me. Maar hij doet me ook wel een beetje denken aan Bob de Jong. Dat is die schaatser die de 10 kilometer gewonnen heeft. Als je bij Bob de Jong de naam Sven Kramer loemt, dan wordt hij helemaal gek. En ook Bob de Jong is alleen maar bekend omdat hij wint van Sven Kramer. Frits Baren, dankjewel voor je hoogte en dieptepunten. Daan Westerink, succes op het symposium. Allebei dank